Jennifer Oekeloen met het NOS-journaal. Het jongetje van zes, dat afgelopen dag bij Austerdiets op de Utrechtse Heuvelrug. mogelijk werd gebeten door een wolf, is weer thuis. De jongen had verschillende wonden aan zijn rug die gehecht moesten worden in het ziekenhuis. Volgens zijn ouders dook de wolf vanuit het niets op en sprong hij op hun zoontje. De burgemeester van Woudenberg roept mensen op alert te zijn als ze de komende tijd de natuur ingaan. In het Verenigd Koninkrijk is een man veroordeeld voor het mishandelen... van twee vrouwelijke agenten op het vliegveld van Manchester vorig jaar. De beelden van het incident maakten in Engeland veel los. De man had eerst een andere passagier in een koffietent op de luchthaven... een kopstoot gegeven omdat hij zijn familie racistisch zou hebben behandeld. Toen agenten de man vervolgens wilden arresteren, sloeg hij op hen in. Een van de agenten raakte bewusteloos en kreeg een gebroken neus... Welke straf de man krijgt, wordt later bepaald. De gemeente Midden-Delfland in Zuid-Holland... heeft per ongeluk de namen en adressen van ruim 100 inwoners openbaar gemaakt. Het gaat om informatie van mensen die bezwaar hadden gemaakt... tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Den Hoorn. Zware maandag te vinden in een bijlage die mee was gestuurd... bij een openbare brief van het gemeentebestuur... aan de gemeenteraad van Midden-Delfland. Inmiddels is die bijlage vervangen... BBB-leider Van der Plas is blij met de komst van Agnes Jozef. Het kamerlid van NSC stapt per direct over naar de BBB. Van der Plas omschrijft Jozef als de pensioenspecialist van de Kamer... die uitstekend bij de BBB past. Het weer verspreidt over het land een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Komende dag dan een mix van zon, wolken en enkele buien... en het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Come on. Come on.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 Because time takes what love is.